Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Zoetermeer zijn vier mensen gewond geraakt bij een explosie. Het gebeurde rond kwart voor twee in het centrum van Zoetermeer. De brandweer denkt dat het gaat om een gasontploffing bij werkzaamheden onder een winkelcentrum. Een getuige zegt tegen Omroep West dat ze iemand met brandwonden in het gezicht... en iemand met brandwonden op zijn armen en benen naar buiten hebben zien rennen. Drie van de vier gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een man uit Lunteren moet acht maanden de cel in voor de aanval op een persfotograaf vorig jaar. Het slachtoffer wilde een autobrand vastleggen, maar dat kon de dader niet waarderen. Hij duwde de auto van de man en zijn vriendin met een shovel en sloot in. Ja, de dader was zo boos omdat hij dacht dat sensatiezoekers foto's maakten om op social media te delen. Bijna iedereen die bloed doneert heeft antistoffen tegen corona. Komt volgens Sanquin vooral door vaccinaties. Oudere mensen hebben wel minder antistoffen. Vooral mensen die geprikt zijn met het AstraZeneca of het Janssen-vaccin. En shorttrekster Suzanne Schulting heeft een zilveren plak binnengesleept op de Olympische Spelen. Daarmee greep ze net naast de eerste plaats. Oh man, dat was zo so close. Is het één moment van onoplettendheid? Nee. Ik dacht, ik doe hem. Ik zet hem wijd op, zodat ik alle. Dat ik. Ja, dat ik de boel stilzet achter me. Maar. Ze heeft natuurlijk al een paar keer eerder bij me binnendoorgesprongen. Dus dan is het al zo in de eerdere Dus is het ook ergens zo stom. Ja, flink balen dus voor de schaatsster Haar rivaal Ariana Fontana ging er met de winst vandoor. Schulting komt deze spelen nog een aantal keren in actie. Het weer, veel zon vandaag. Ook aardig wat wind, graadje of acht. En morgen meer bewolking, beetje regen. Maar wel een paar graden warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat nog altijd opvalt is een afsluiting van de N203 vanuit Amsterdam naar Alkmaar. Hij is dicht bij de aansluiting met de N246 en dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zwingende muziek aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Je hoorde de Sissy dat was uh, finally. Het is inderdaad even na drie uur, het tweede uur, met daarin de volgende onderwerpen. Uh, ja, nou in ieder geval, we hadden op een gegeven moment dus, dus die, die, die, harde, die harde wind, die storm, Corrie heette die geloof ik? Ja, Corrie. Corrie. Ja, ja, ja. Ja, voor menig een was dat natuurlijk een reden om binnen te blijven. Maar niet voor uh, de Jutters van uh, Juttersvereniging, Juttersgeluk in Zandvoort, die trokken het natuurlijk op uit met diverse vrijwilligers om toch te gaan jutten op het strand. En onze collega's van NHTV maakten daar een uh, reportage over. En daar beginnen we straks over een tweetal platen mee. Verder, uh, Zandvoort staat in de top 10 van de meest gastvrije bestemmingen. Hoe vind je die? Dat is mooi. Dat is ja. echt uh, heel goed. Dat is uh, goed nieuws. Ook daar hebben we een item over. Uh, uiteraard hebben we ook de evenementenagenda nu uh, toch weer veel meer macht... ...beginnen ook de, de, de diverse culturele instellingen in Zandvoort zich ook weer te roeren. Want bij het herschrijven van de agenda van wat dan wel kan en wanneer het dan wel kan... ...daarover natuurlijk meer tijdens de evenementenagenda rond de klok van half vier. En verder hebben we natuurlijk ook nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. We hebben dus zin in ook het tweede uur van dit programma... Zandvoort op zaterdag. Meekijken doe je via www.zfm-live.nl. Kijk je live mijn Studio Tolweg 10A. 7 graden buiten hier in Zandvoort. Vandaag nog mooi weer, dus geniet er allemaal van, hè. Ga nog even naar het strand toe en kijk hoe het met de opbouw van de strampafvules gaat. En neem vooral ook een kleine radio mee. uit de jaren tachtig van The Breakfast Club. You're the right on track. Right on track. De nieuwe single van Gers Pardoel is uit. Hij heeft een nieuw liefje. En voor haar heeft hij zijn nieuwe single gemaakt. Ik neem jou niet voor lief. Niet voor lief. Dus neem mij niet voor lief. Je weet dat liefde gratis is. Weet dat mijn liefde gratis is voor jou. Wat ik zocht. En je bent mooier dan Kim King. Je hebt meer stijl, dan kan je. Was altijd al op maned. Ik heb op de man nee. Zoveel vissen in de zee. Maar die zwemmen allemaal met de stoming mee. Neem jou naar Tokio naar Londen overleden. Dus stop maar in mijn meren met de mer de zeef. Ik neem jou niet voor lief, neem jou niet voor lief. Dus neem mij niet voor lief.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 Dat mijn liefde gaat, is, is voor jou. Ik neem jou niet volledig. ...zinger van Gerst Pardoel hoorde je... ...en uh, ik neem jou niet voor lief. Ja, het zal wel weer een uh, grote hit worden... ...en het lijkt uh, behoorlijk op uh, een van zijn grootste hits. Ik neem je mee natuurlijk. Uh, en die kennen we ook nog wel. En bagagedrager, ook daar uh, is hij bekend mee geworden. Van de week heeft ze huisge huisgehouden... Corrie de, de oude weervrouw uh, van het uh, KNMI. En die heeft uh, de stormen naar haar... Uh, ...ja, die is naar haar genoemd... En, uh, ja, dus ja, heel veel mensen hadden last van haar. En, <laughs> daar was ze niet zo blij mee, geloof ik, dat, dat dat verband weer gelegd werd. Maar aan de andere kant was ze ook weer vereerd dat een storm naar haar genoemd was, albert Maar die storm die zorgt ook weer voor het een en ander op strand natuurlijk. Ja, klopt. Veel mensen dachten van nou, wij blijven lekker binnen. Maar nee hoor, maar niet de jutters van de juttersvereniging. Juttersgeluk in Zandvoort. Want die lieten zich niet uit het veld slaan als het zo hard waait. Helemaal niet nadat er dus afgelopen week... de storm Corrie eh, langs de Nederlandse kust raasde... die op het strand een heleboel verrassingen had neergelegd. Gerard Jan is een van die vaste Jutters en hij doet het uit idealisme. Ik doe dit niet voor mezelf, maar meer voor anderen. En het weer, dat maakt me niet uit. Ik wil gewoon de stranden een beetje schoner maken... en een piepklein beetje bijdragen aan een betere wereld. Jutten vervolgt Annemiek terwijl ze voor overbogen tegen de wind in staat... werd vroeger gedaan door de armen om bijvoorbeeld aan brandhout te komen... Nu hoeft dat niet meer. En na een goed uur lopen en flink wat zand in de haren... zitten de emmers van de Jutters vol met visserstouw, hout, rietjes... en een drinkbak voor de hond en een safarihoed. Het is een flinke vangst en nu gaan we alles netjes sorteren. Onze collega's van NH we waren getuigen van de Jutters op het strand. Vorkentje. En dit schepje is de top 3 van gejutte voorwerpen op het strand van Zandvoort. Door de storm van afgelopen week spoelt er extra veel juttesgeluk aan. Maar wat zullen ze nog meer gaan vinden? Het is altijd een verrassing, Michael. Wij weten dat nooit van tevoren... Kijk, ons hart gaat natuurlijk wel wat sneller kloppen met dit weer. Dus we hopen wel dat, het, uh, dat we nog wat tegen gaan komen. En uh, jullie laten je niet tegenhouden door een windje? Nee, wij gaan... Echt altijd met weer en wind, kou, we kleden ons erop, we hebben onze jassen, we hebben een regenbroek aan, dus uh, ja, iedere woensdag en vrijdag ben ik op het strand te vinden is dus morgens. ja, een kleine tussenstand, wat zit er allemaal in de emmer? Nou, uh, bierblikjes. Wattenstaafjes. Piepschuim. Wil je niet lekker thuis zitten? Ik wil jutten. Tau. Maar dat is wel een beetje vies toch, een wattenstaafje? Ja, jas van vies. En wat is er zo leuk om te jutten? Ik um, ga dingen pakken waarom ik vind de strand te leuk en ik wil dat die schoon is. Er zijn mensen die dan een beetje in de neuspoort rinden, en die dachten van nou, ik uh, gooi je even, gooi even weg. Ik kan geen prudewand vinden, zoiets, eerlijks. Heel veel stukjes plastic. Na een goed uur jutten zitten de emmertjes helemaal vol en is het tijd om alles uit te zoeken. Dat is niet zonder reden, want het harde plastic wordt zelfs hergebruikt. Maar Het harde plastic dat kunnen wij vermalen en in de ovens uh, kunnen we dat omsmelten in siliconen mallen. Tot bijvoorbeeld een zeebakje of een sleutelhanger. Wat maakt de Jutte nou zo leuk? Ik bedoel, het waaide net met windkracht 8 zo'n beetje. U werd bijna van het uh, uh, strand afgewaaid. Maar toch bleef u door Jutte. Ik doe het eigenlijk niet alleen voor mezelf, maar ook voor de anderen. Maar ik probeer het eigenlijk uh, mee te helpen, Een klein, heel, heel klein, klein steentje bij te dragen. Ja, hele mooie actie weer van uh, Juttes geluk. En dank aan uh, NH-nieuws voor uh, deze reportage. Maar af en toe wil je, wil je gewoon niet horen wat ze allemaal vinden daar op het strand. De meeste smerige dingen komen de Jutters van Jutters geluk ook tegen. Maar van andere dingen kunnen ze weer heel veel mooie dingen maken. En dat allemaal is uiteraard terug te vinden op www.juttersgeluk.nl. Daar vind je ook meer informatie hoe je aan bepaalde spullen kan gaan komen die gejut zijn hier op het strand. Thank you. een James Bond film No Time To Die. Billie Eilish was dat. I'm forgive me if I stop and stand La my fault. Start straight to my heart, a my heart. shot straight through my heart. Adrenaline, adrenaline, like a flashbang in the dark. Adrenaline, adrenaline, I take just one look at you. dat vind ik altijd leuk om te jagen op nieuwe platen van bekende artiesten. Nou, James Blunt is weer helemaal terug met Adrenaline, de plaat die je zojuist hoorde. Lekker een nieuwe single van James Blunt. Blunt. Blunt. Blunt. Blunt. Blunt, Blunt. Blunt. Ja, nou, een, tijdje, een tijdje niks meer van hem gehoord, maar weer helemaal, helemaal fijn gewoon. En uh, hele bekende sound ook uh, natuurlijk. Goed, uh, we hadden het net over de Jutters... Uh, die met weer en wind uh, de strand opgaan om het strand schoon te maken. Maar sinds uh, enige tijd we bestaan, bestaat er ook het schoonwandelen. Vandaar dat we dat ook even, even bijhalen. Want wellicht is dat ook wel een optie voor anderen... Uh, om dat uh, goede voorbeeld te, uh, van Patrick Berg te volgen en mee te doen. Want onder aanvoering van initiatiefnemer Patrick Berg... wordt het groepje vrijwilligers dat aan schoonwandelen doet steeds groter... Afgelopen zaterdag werd een uh, rondje Boulevard gedaan en daarbij kwam er hulp uit onverwachte hoek. De burgemeester en zijn vrouw haakten ook aan, net als Blinda Geurensson en haar man. Op zaterdag 12 februari is de volgende wandeling en die zal langs de duinrand van de Keesomstraat en de Lorenzstraat gaan. Wie zin heeft, kan meedoen. Volg de Facebookpagina Schoonwandelen Zandvoort. De Facebookpagina Schoonwandelen Zandvoort. Wellicht een idee om u bij deze schoonwandelgroep aan te sluiten. Want uh, ja, uh, dan houden we Zandvoort nog, nog schoner als dat het nu al is. Om het zomaar eens te zeggen. Zaterdag 12 februari is de volgende wandeling. En nogmaals, Facebookpagina Schoonwandelen Zandvoort. U bent van harte welkom om mee, te, om mee schoon te wandelen. Het is mooi dat Patrick Berg daarmee begonnen is... en dat het ook zo goed loopt... en dat heel veel mensen mee willen wandelen op een zaterdag... om Zandvoort weer een stukje schoner te maken. En vorige week dus onze eigen burgemeester David Molenburg. Here is the Sugar Hill King, trouwens. As the hip hop the habit, the habit do the hip, have you don't stop the rocket and do the bang man. You can say up just the booger to the rhythm of the booger beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove and my friends are gonna try to move your feet. You See I am one under mic and I like to say hello. Onto the black to the white, the red and the brown, the purple and yellow. My person I got to bang, -bang.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 Freak I'm gonna freak your day, I'm gonna move you out of this atmosphere 'cause like I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the kick jig jiggles in your behind. I say the one two. Echt een uh, plaatje aan het begin van de, de hip-hop uh, periode. Dat is van de Sugar Hill Gang en de rappers die Leuk om hem weer eens uh, te draaien voor jullie op de zaterdagmiddag bij CFM. Nogmaals een hele goede middag trouwens. Wij zijn er tot aan uh, 5 uur vanmiddag. En uh, als ik zou op het klokje voor mij kijken, uh, Albert Jan, is het tijd voor de evenementenagenda.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 Bij het beeld van Kees Verkade, de oude garnaalvisser van, uh, op het Van Venemaplein, gingen de kleinzoons van de kunstenaar op de foto. Het beeld kennen veel zandfoto's, ook onder de naam Het Mannetje. De buitententoonstelling op de boulevard is een eerbetoon aan Kees Verkade, geboren in 1941 en overleden in 2020. De gerenommeerde beeldhouwer en jarenlang plaatsgenoot. In de bekende grote lijsten presenteert het Zandvoortsmuseum fotowerktekeningen, verhalen en gedichten van de beginperiode van Verkade als kunstenaar in Zandvoort. In het Zandvoortsmuseum kunt u binnen ook nog een collectie werktekeningen van Verkade en enkele kunstwerken uit zijn beginperiode zien. U kunt de nieuwe beeldenroute nu bewandelen en de routekaart is in het museum te krijgen. Voor meer informatie ga dan naar de webpagina van het museum... www.zandvoortsmuseum.nl Voor meer informatie over deze prachtige wandelroute... over van de kunstwerken van Kees Verkade. En gezien de coronamaatregelen was het nog helaas niet mogelijk... om een jazzconcert met André Vrolijk op zondag 13 februari te organiseren. Maar gelukkig heeft de organisatie een nieuwe datum kunnen vinden. Zondag 22 mei zetten jullie dat vast in uw agenda...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 Info, in jazzinzandvoort.nl We hopen van harte dat dit de laatste keer is dat er een concert verplaatst moet worden. Al Rijmers. Ook andere culturele organisaties binnen Zandvoort zijn druk bezig om hun agenda weer te upgraden naar de nieuwe ontstaande situatie. Ga daarvoor naar de diverse websites, waaronder bijvoorbeeld Hildering en uh, Classic Concerts, want ook die zijn weer druk bezig. En het Zandvoorts mannenkoor zal ook weer beginnen te oefenen. Ik zou zeggen, uh, hou de websites in de gaten, want uh, er gaat er natuurlijk binnenkort weer van alles meer gebeuren in Zandvoort. Zo is er dus, uh, meer evenementen komen er zeker weer aan. Uh, nu het allemaal weer een beetje soepeler gaat worden, gelukkig. <middels>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 You Got me believing One day you gotta come through Lost in these city lights Cause I can't sleep tonight Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long Too long ago, my love Where Just like my favorite song go and run around my head. Like my favorite song go and run around my head. You're just like my favorite song gold and run around my head. Like my favorite song go and run around my head. Dat was onze Zuiderbuur Lost Frequencies met Where Are You Now. Straks weer meer info op de zaterdagmiddag. Maar eerst gaan we weer even wat lekkere muziek voor je draaien. En eens even kijken straks of er ook wat in Beijing nog gebeurd is. Ik ben heel benieuwd. Albert-Jan, jij houdt het een beetje in de gaten. Hè? Ben je nu, wat ben je nu aan het doen? Ik ben nu aan het, het uh, boekhoelroutsen. Oké, okay, nee, dat gaat je heel goed af. Dat dan. is heel slecht voor je knieën. Ja, dat, dat zie ik. Hij, straks meer. Dit in de jaren 80... deze single Don't Leave Me This Way... uiteraard van de Common Arts, samen met Sarah Jane Morris. Heerlijk om hem te draaien... voor jullie. En wat ook lekker is... is deze plaat uit de jaren 70. Ja, We doen net alsof zo het al zomer is... met deze van de Gibson Brothers. Hier is Cuba. Dat was het mooie uit die platen uit de jaren 70 en 80. Je had ook de 12-inch uitvoering. Zo, van deze plaat trouwens. Hij duurt 7 minuten 33. Deze is van de Gibson Brothers en Cuba. Nou, een lekkere platen die destijds veel in de discotheken werd gedraaid. Waarop lekker iedereen kon gaan dansen. Toen had je nog discotheken die open mochten trouwens. Albert Jan, tegenwoordig is dat maar even afwachten. We weten, sommige... Sommige jeugd weet niet eens meer uh, dat de discotheek bestond. Want uh, ja, die mochten nog helemaal niet stappen bijvoorbeeld. Hè. Er waren nog geen uh, 18. En uh, ja, ze zijn al twee jaar dicht, hè, de discotheken. Ongelooflijk. Ja, maar er er weer uh, op 12 februari toch wel een aantal discotheken open te gaan... om uh, de noodzaak aan te geven dat ze ook uh, weer heropenen. En je ziet het trouwens in Denemarken en in andere landen ook... Dat ze uh, alle cor coronamaatregelen uh, uh, intrekken. Ja, Door, uh, juist. Ja. La laat, maar, uh, laat maar gaan, om het zo maar eens te zeggen. Nou ja, we moeten het even afwachten. En, uh, ja, 12 februari, misschien gaat er in Salford, in Haarlem trouwens wel, gaan er een aantal uh, discotheken aankopen, heb ik uh, vernomen. Maar in Salford uh, weet ik het niet. Nee, we, maar dat, uh, zodra het aan de orde is, dan uh, komen we daar uiteraard op terug. Laten we het weten. Nou, het uh, casinofonds, nou, ja. dat kennen we allemaal wel. We zorg ervoor dat er uh, heel veel evenementen in Zandvoort georganiseerd kunnen worden. Maar de eisen worden scherper daarvoor. Het casinofonds dat is in uh, 2005-2006 opgericht als compensatie voor te betalen belasting... en is een, verp uh, een verplichting van Holland Casino aan de gemeente Zandvoort... Met deze gelden, 116.000 euro eh, tussen haakjes... konden jarenlang diverse gezellige evenementen... ten gunste van kunst, cultuur en welzijn in Zandvoort georganiseerd worden. Door het aanscherpen van de eisen wordt dat nu een stuk lastiger. Onlangs stuurde Holland Casino naar alle organisatoren een brief... met de nieuwe criteria die moeten passen bij de toeristische visie van Zandvoort... en de ambities van Holland Casino. Zo moet volgens Holland Casino onder meer een evenement aansluiten op de identiteit van Zandvoort. Moet het gefocust zijn op de metropoolregio Amsterdam... en moet het tevens de verschillende unieke elementen van Zandvoort verbinden. Ook zorgt het evenement voor relaties met bezoekers, organisaties en merken... Eh, en het moet, eh, moet aantrekkelijk zijn voor de bezoekersstroom van buiten Zandvoort. Daarnaast dient het evenement een aantrekkelijke werking te hebben op volwassenen, stedelijke bezoekers, waarbij meerdaagse evenementen de voorkeur hebben voor maximale spin-off. Als voorbeeld verwijst Holland Casino onder andere naar de evenementen Zandvoort Beyond en de Spartan Obstacle Race, die vorig jaar beide al door een bijdrage ontvingen uit het casinofonds. Niet iedere organisator is blij met de nieuwe criteria... want in een ingezonden brief aan de Raad... worden kritische vragen gesteld over de gang van zaken. Vragen als zijn de nieuwe eisen eenzijdig opgelegd door het casino... en is er overleg geweest met de gemeente? Vraagteken. Verder vragen sommigen zich af of de gemeente zich ervan bewust is... dat door deze nieuwe eisen diverse belangrijke jaarlijkse evenementen... hierdoor in drie jaar moeten afbouwen en dus zullen stoppen. Want op, elke, op welke gronden is bepaald dat het maximumbedrag 50% van de totale kosten mag zijn? Hierdoor kan een niet-commerciële organisatie door er niet meer mee uit de voeten. Want waar moet die andere 50% van daar gehaald worden om toch het evenement te laten slagen? Prangende vragen met betrekking tot de nieuwe eisen die nog niet beantwoord zijn door het college al dus het artikel in de Zandvoortse Courant. Ik zou zeggen, het wordt vervolgd, maar het zal er, niet, er zullen niet meer evenementen van komen. Nee, het klinkt heel ingewikkeld, in ieder geval dat verhaal wat, wat, ja. wat je net vertelde. Ja, nou ja, wil je het nalezen? In de Zandvoortse krant uh, staat het een hele verhaal over uh, inderdaad uh, dit uh, gebeuren rondom het uh, Casinofonds hier in Zandvoort. Wij gaan hem draaien, want ik wist het wel. De nieuwe single is uit van uh, Matt Simons en Tabita. Hier is, ik wist het. But I don't really know how to fake it Why are you playing with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 Wat wow, een lekkere single, de nieuwe single van Matt Simon's and Tabitha. En ik wist het. Dit is ZFM. It's beautiful, it's bitter, sweet. You're like a broken home. me, I take a shot of memories and black, I like an empty street. I fill my days with the way you walk. And fill my nights with broken dreams.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 Situations beneficial. Doing something different got me looking stupid. The only way I'm coming back to you is if you're dreaming. Lose it, prove it. You're looking fine, sipping wine, dancing no club couches Baby, why you wanna lose me like you don't need me Like I don't block you and you still try to reach me How you figure out how to count me from the TV? You running out of chances and this time I mean it Yeah, yeah I bet you miss my love all in your bed Now you're and out, pullin' your hair smelling your pillows and wishing I was there sliding down the shower wall, lookin' sad I know it's hard to let go, I'm the best Best you ever had in you're gonna get if we break up i don't wanna be friends it's beautiful Maroon 5, ja, die maakt heel veel mooie paten. Waaronder de single die UCS voor je draaide. Dat was The Beautiful Mistakes. Ja, we gaan nog naar een heel mooi resultaat voor Zandvoort in het afgelopen jaar. Want we staan ergens op P10. Hoe zit dat? De Zandvoort hoort bij de meest gastvrije bestemmingen van Nederland. En behaalt een keurige top 10 notering in de lijst van online reisplatform Booking.com.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 En Zandvoort vinden we terug op plek 10. Gastvrijheid is een onmisbaar element voor een succesvolle trip. Of dat nou een dagje uit, weekendje weg of een langere vakantie is. Iedereen hecht er waarde aan. Daarom heeft Booking.com voor, voor de tiende keer op Rij hun jaarlijkse Travel Review Award uitgereikt. Een bijzondere erkenning voor de meest gastvrije bestemmingen en accommodaties ter wereld. En ze antwoordt dus op een verdiende, uh, niet onverdiendelijke uh, plaats. Tien, keurig. Nee, heel mooi inderdaad. Uh, en uh, ja, plek tien. Ze hebben volgens mij hebben ze meer dan 11.000 prijzen uitgereikt uh, Booking.com. Dus als je dan in de top tien staat, Albert Jan, dan, uh, nou, het dan het dat zegt dat, uh, zegt dat uh, heel veel. Uh, nou ja, daar zijn we uiteraard uh, heel erg uh, trots op. We gaan op naar het nieuws en weer van uh, vier uur. En daarna zijn we er nog één uur lang. Tot zo time that I've saw your pretty face a thousand laughs of No fame.